Big history. Ja, de vraag is. Uh, wanneer moeten we beginnen? Sommigen vinden, ja, die. Wat heb je daar nou aan, die Big Bang? En dan. Dat, dat hele universum en dat dat maar groeit en zo. Dat, dat is niet zo handig. Kunnen we niet toch eigenlijk zo'n beetje beginnen? Nou ja, ook niet tegen de tijd dat het leven op aarde ontstaat. Hè? Hoe lang is dat geleden? Een 3,5 miljard jaar. Eenzelligen, aanvankelijk. Uh, uh, cellen zonder, zonder celkern, uh, na cellen met celkern, maar daar willen, dat willen de meeste historici eigenlijk ook niks van weten. Dat vinden ze eigenlijk ook helemaal niks. Uh, de historici zijn altijd geneigd om dan toch maar te beginnen met homo sapiens. En ja, hoe oud is homo sapiens? Zo'n zo ergens tussen de 100 en de 200.000 jaar oud. Niks, dat is een... Hey, dat is een een flits in de eeuwigheid. En wat is, wat is 200.000 jaar op de tijdschaal van het universum? Dan werkt helemaal niks. En zelfs dat vinden ze vaak. Want omdat Homo sapiens in het begin. is niet helemaal duidelijk wat Homo sapiens uitspookte daar in Oost-Afrika. Maar dus wat wij, he, wij. Wij beginnen Homo sapiens te herkennen. zo'n 50.000 jaar geleden. Wanneer die. wanneer die plotseling blijk geeft van. van die verbijsterende creativiteit. En vernietigingsdrang, laten we dat even niet vergeten, die zo karakteristiek is voor homo sapiens. En omdat wij ook maar een uurtje hebben waarvan al de helft voorbij is, voordat ik zelfs maar iets verteld heb. Eh, <lacht> lijkt het mij verstandig, hoe we, ik ben zelf een voorstander daarvan om met de Big Bang te beginnen. Eh, omdat dat ook, ook de student, eh, de meeste van die cursussen over Big History, dames en heren, zijn voor eerste en tweede jaar studenten om hun algemene ontwikkeling een beetje op te kalafatigen, want u weet dat het volstrekt onzeker is wat de betrokkenen tegenwoordig op de middelbare scholen hebben geleerd dus ik vind het wel nuttig om met die big bang te beginnen, om bijvoorbeeld uit te leggen dat een zonnestelsel als het onze eigenlijk past tot de mogelijkheden hoort na zo'n 10 miljard jaar uni universum, evolutie om het maar zo te zeggen, ons zonnestelsel bevat relatief een zeer grote hoeveelheid zware elementen en in het vroege universum waren die grotendeels afwezig. Er zijn alleen de lichtste elementen waren daar, waren daar aanwezig. En je hebt een hele stellaire evolutie nodig om die zwaardere elementen te creëren. En wij zouden hier niet zo zitten als die zwaardere elementen niet zouden bestaan. Eh, want u weet dat de mens eh, voor een belangrijk gedeelte uit, wat, uit de zwaardere elementen... Ja, dat is niet de, niet de oorzaak van, de, van het feit dat we allemaal zoveel zwaarder worden, maar... Eh, dat heeft andere oorzaken. Dus ik ben er niet tegen om daar te beginnen. Ik vind het ook wel nuttig om te laten zien hoe het, hoe het, het leven op aarde zich uh, heeft, hoe dat geëvolueerd is. Al weten we vooral eigenlijk weinig van het allereerste begin, want eerst is er dus niks en dan plotseling zijn er eencellen die zichzelf kunnen vermenigvuldigen en dat vermenigvuldigen ging met behulp van hetzelfde complexe uh, molecuul wat wij daarvoor gebruiken, namelijk met DNA. En de vraag is eigenlijk hoe we aan dat DNA zijn gekomen. Dat, dat is namelijk zo complex dat je je afvraagt hoe, hoe is dat precies tot stand gekomen. Nou hebben die eencelligen hebben hele zonderlinge eigenschappen. Uh, uh, in die zin dat ze heel gemakkelijk hun genetisch materiaal aan elkaar kunnen uitlenen. Of stukken daarvan uh, wederzijds kunnen gebruiken. Dat, he, stel, je moet zich voorstellen dat wij bijvoorbeeld ons genetisch materiaal moeiteloos met een giraf zouden kunnen uitwisselen. He? Overigens, als wij zouden worden bezocht door die, door die buitenaardse wezens die toch even komen kijken. Dan zouden, en ze zouden een beetje statistisch georiënteerd zijn. Dan zouden ze in ons niet zo bijster geïnteresseerd zijn. Hè, in ons mensen. Want ja, wat heb je nou aan mensen op deze planeet? Zo'n ruim 6 miljard. Hè, als u weet dat, dat het aantal eencelligen wat wij met ons meedragen. Hè, wat in feite met ons lichaam een symbiotisch systeem vormt. Dat dat eh, al in de miljarden loopt. Hè, dan is de biomassa die door eencelligen wordt gevormd, die is oneindig veel groter dan de biomassa die door mensen wordt gevormd. Even zo goed is de biomassa van insecten, geleedpotigen, ook weer veel groter, ik geloof zevenmaal zo groot dan de biomassa die wij, eh, mensen, allemaal met elkaar vormen. Hè. Zelfs het dikker worden van de Amerikanen heeft daar nog niet veel verschil in eh, gemaakt. Ja, en het is ook wel duidelijk dat die, dat die eencelligen, die, die bacteriën, dat die ons ruimschoots gaan overleven aangezien zij zich zoveel makkelijker aanpassen aan veranderende omstandigheden dan wij dat doen. Nou zijn wij ook nog intelligent, dus dat komt er dan wel bij, maar tegelijkertijd zijn we zo intelligent dat we ook misschien onze eigen ernstigste bedreiging vormen. Dus hoe die, hoe dat, hoe die twee zaken elkaar in evenwicht zullen houden in de toekomst, dat durf ik eigenlijk niet met zekerheid te zeggen.